Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de vondst van twee doden in Hengelo in de Achterhoek is een verdachte aangehouden. Die woont in het huis waar de doden zijn gevonden. De verdachte melden zich in Doetinchem bij een ziekenhuis. De politie is in Hengelo nog druk bezig met het onderzoek... maar gaat ervan uit dat er een misdrijf is gepleegd. De vader van het gezin dat jarenlang geïsoleerd leefde in een boerderij in Ruinerwold... werkte aan zijn eigen evangelie. Hij gebruikte elementen uit onder meer het christendom en het boeddhisme... en schreef daar duizenden artikelen over, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf en de Volkskrant. Hij was online actief onder een pseudoniem. De man van 67 plaatste onder meer filmpjes op Facebook en hield een online encyclopedie bij... Vandaag beslist de rechter of de man langer vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving... het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen. De Spaanse premier Sanchez bezoekt vandaag agenten in het ziekenhuis... die afgelopen weekend gewond raakten bij de rellen in Barcelona. In totaal raakten er 288 agenten gewond, van wie een aantal ernstig. Al bijna een week zijn er hevige protesten... vanwege de veroordeling van negen Catalaanse separatistische leiders. Drie partijen in de gemeenteraad van Den Haag hebben het vertrouwen opgezegd in de regionale politieleiding. Die doet volgens hen te weinig tegen racisme en discriminatie binnen het korps. Vorige week dienden twintig maatschappelijke organisaties en migrantengroeperingen een klacht in over de Haagse politieleiding. En franchise winkeliers van Marskramer die klagen in het financiële dagblad dat ze nauwelijks worden bevoorraad. Van de 4000 artikelen krijgen ze er maar 160 geleverd. De was vroeger van Blokker en nu van mediabedrijf Audax. Vroeger konden de winkels via Blokker artikelen bestellen... maar sinds eind juli kan dat niet meer. Het weer nog. Eerst nog wat regen, maar vanuit het zuiden wordt het droger... en er is af en toe wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen misschien nog een bui en dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat nog file tussen knalpunt Raasdorp en Knauwpunt Velzen, 3 kilometer. En op de A9 verderop naar Alkmaar tussen Akersloot en knalpunt Kooimeer, 3 kilometer. Bij elkaar is de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zand.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 niet de statushouders die wij moeten opvangen, onderdeel zijn van onze woningbouwopgave en dat we daar andere voorzieningen voor misschien kunnen treffen, zodat ze die voorrangregeling anders geïnterpreteerd kan worden. Maar het zit in, dus dwars dat dat zinnetje niet uh, geschrapt is.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 Of nee, dat, dat, dat, dat fluctueert. Ja. Uh, dus toen, in, in de piekperiode moesten we de hebben we bijvoorbeeld in de jaar 20 uh, woningen ter beschikking gesteld. En, en nu zitten we op uh, 6 à 7 woningen. Okay. Dus uh, nou en uh, ja, wat er nu in Syrië weer gebeurt, dat kan weer aantrekken. Ja. Ja. Maar oké, okay, tuurlijk, uh, uiteindelijk of ze gaan integreren of ze gaan terug. Ja, dan, dan moet eerst die oorlog daar weer afgelopen zijn. En het Rijk heeft nou eenmaal beslist ja. dat wij die mensen ja, ja, ook opvangen. Niet... En daar heb ik. Ik begrijp dat ook, want dat is een solidariteitsbeginsel van de mensheid. Dus daar sta ik wel voor. Maar oké, okay, ik moet ook de wet uitvoeren. En ja. ik heb ook een gemeenteraad die wensen heeft. Nou, en ik probeer ja. ze allemaal tevreden te houden. Ja. Nou, we zijn benieuwd naar uh, uw uh, uitleg bij de komende raadsvergadering aan de VVD en de PVV. Dank voor de komst en uitleg. Yes. Okay. En tot de volgende keer. Dank tot de volgende keer. Bedankt.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 In eigenlijk bij het, het café Juttetje, juttetje daar ja. wordt het gehouden. Eigenlijk heb je de hele tendernodigheid. De sfeer van vroeger toch een beetje bewaard. Nee. Ja, ja, leuk. Ja. Van vorige uh, edities heb ik begrepen dat er recreanten en beroepspellers zijn. Ja, dat is deze <lacht> hoe, <keer het> <lacht> ja, maar de hele Maar dan vraag ik me af, hoe, hoe scheid je dat? Nou, De eerste ronde is algemeen. Dan doet iedereen mee? Ja.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 Ja. Dat eet je op. Dat is de fout. Dat, dat is de, de fout. fout, ja, inderdaad. Je, je pelt ja. en ja. dat leg je dan naast je neer. En op een gegeven moment denk je, en ja, dan is het weg. Maar dit, in dit geval mag dat niet. Er moet, uh, uh, ja, het mag wel, maar dat doe je zelf ja. kort. Ja. Er moet schoongepeld worden. Ja. Er ligt dus een... Alla uh, bij het begin beginnen. Iedereen op tafel liggen granalen. Op tafel liggen granalen. Je hebt een bakje voor je en je moet pellen. En... Hmm.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 Het blijft wel een heel vriendelijk gebeuren, maar alles wordt gecontroleerd. Anders zou het niet leuk zijn. Het is toch een zijn. kampioenschap, hè? Ja. Dus dan moet je wel. Ja, ja we willen ja. eigenlijk nog groter, want inmiddels <laughs> weten we natuurlijk ook dat uh, het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap ook gewoon bestaat. Dus ah. het zou wel leuk zijn als je dat een keer uh, het Europees, hier, hier kunt krijgen, het Europees kampioenschap genaald de zandvoort kan krijgen. Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel een Europese organisatie. Kijk, en, en ieder jaar uh, doet uh, uh, Talazza natuurlijk de kanalen sponsoren. En nou, 50 kilo kanalen. ja, we praten toch uh, over dingen hoor. Is het niet meer zo dat uh, door Zandwoorders kanalen getrokken worden en dat die gebruikt worden? Nou, ik heb uh, vanmorgen heb ik een beetje vergaderd en ik heb begrepen dat uh, het kanalenpellen bij ons aan de late kant is. Want het, uh, het genalen Het seizoen? Uh, zijn niet, uh, vanuit die, ja. ja, dat is een beetje... Uh, Oké. Okay.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 dat moet er zijn. Zijn ze duurder, Garnalen? niet, dat vraag ik nog. Nee, ja, dat weet ik niet. Moet, moet je ook niet nee, willen. Dan krijg, je, dan krijg je schaambrood op de straks. Nee. Ja, nou ja. Dat, moet, dat moet je niet willen weten. Nee, dat zou niet goed zijn. Nee, oké. Okay. Um, over aanmeldingen en zo. Ja, we hebben nu aanmeldingen, wat ik net zei, uit uh, Scheveningen en uit Katwijk. Ja, dus ja, dat, ja. Wordt, uh, dat is leuk, spannend. En uit Wierden, maar dat, dat is... Of, uh, nee, hoe heet dat daar? Eckenwiel. Dus dat is, dat is logisch dat ze mensen die uit Zandvoort komen... die dit vanaf de eerste keer hebben meegemaakt. Ja, en Eckenwiel is ook een PEL-kampioenschap. Uh, dat is een week na alles. Ja. Oh ja? Ja, dat oh, ja, ja, ja. ja. ja. da, is hartstikke... Ja, dat is van uh, uh, uh, Ex-Pensionhouwer hier... Van vaste, Jan Temaat te en, oh ja, ja, ja. en Natasja. En okay. die doen het een week daarna. Daar, daar ja. En vaste Pellers zijn dat denk ik ook wel. Elk jaar, hè? Een vaste ja, club. Die een vaste club. Elke, elke ja, jaar. Familie Bluister. Dat ja. is de grootste familie die meedoet. Ja? Dus uh, ja. Patricia en Mandy We rekenen weer op ja. jullie, hè? <laughs> <laughs> Kan er nog ingeschreven worden? Er, er kan nog steeds ingeschreven worden. Tot wanneer? Uh,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 Dus en is geloof ik tweede geworden bij de wereldkampioenschappen. Als ik ons in vertel, dan hoor ik het volgende, ik hoor je volgende dan week. Hoor volgende week zeker wel, ja. <laughs> maar volgens mij is het tweede geworden bij de wereldkampioenschap En is één keer Europees kampioen geweest. Ik vind het uh, uh, grappig. Wel, grappig. Dat is dat het, uh... Uh, Willemien ja, is... Elsman. Oh ja, ja. Die is gewoon ja, goed. Ja, die is goed. Ja. je, je ja. snapt niet hoe ze doet want je, zijn Er zijn stiekem zandvoerders die dat gaan afkijken. Van, hey, die ze is, geeft les. Want Paul Laarman heeft de techniek van haar over en dat is een, een medekandidaat. En, ja, ja. en dan hebben we Arnold Bluis. Nou, ja, die, die heeft zijn eigen, uh, eigen, eigen, eigen. Die heeft eigen. Die, he, eigen die, heeft, die, he, die moet van het flesje bier afhouden en dan gaat het goed. Maar kijk, dat geeft wel aan de sfeer. Het is gewoon top.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 Ja, zeker met de muziek erbij. En die gepelde granalen, daar wordt wat mee gedaan. oh ja, dat, dat moest ja. ik natuurlijk ja. wel vertellen. Want ja. alles wat er gepeld wordt, gaat ja. naar de keuken. Daar is een roek klaar en er worden gelijk uh, uh, salades en kroketjes van gemaakt. Dus alles, alles eten we ja. weer vers op. Leuk. Ja, je kan dit soort granalen niet bewaren. Nee, nee, nee. nee zeker niet. Als je echt ze zo gepeld zijn, ja. het is echt uh, uh, uh, pellen en eten. Ja. Lekker hoor.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 dat je ook een beetje feest daarna hebt, want je moet de prijzen ook uitrekenen. Ja. En op het strand is het nou eenmaal zo dat je om twaalf uur weg moet zijn. Ja. Dus het zit er wat krap in de tijd. Ja, dat is gewoon zo. Dus om tien uur schatten we in dat de, de prijsuitreiking is en dan, dan is het uh, nog gezellig. Ja. Daarna is het nog daarna gezellig in, in, het, in het juttertje. Ja.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 Two.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 Ach. Ja, dat is wel heel ah, jammer Dat regelen we nog wel met ze. Zandvoort ja. hey, uh, heeft een, een, een redelijk groot kampioenschapsgehalte. Mm -hmm. Als ik uh, in de te lees, uh, dan is die weer wereldkampioen, die is Europees kampioen. Klopt. Hebben jullie dat het hele jaar doorgenoteerd? Uh, we houden dat wel bij, maar we vragen input aan alle verenigingen en aan sporters. Uh, en als sportraad hebben we contact...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 En uh, daarvoor hebben we gekeken nou ja, of we dat op een grotere, mooiere plek konden doen. Nee, Mooi is natuurlijk altijd wat discutabel, maar, uh, maar dat is de maar wel. Groter is die zeker, iedereen ja, groter groter is ja. waar iedereen ja. aanwezig ja, kan zijn, waar we ruimte ja. hebben. Dus het circuit is daar heel, heel aardig in geweest en die, heeft, uh, die helpt ons met de ruimte beschikbaar te maken en, uh, en die ook wat aan te kleden. Dus dat, dat is heel fijn. Dus we hopen Leuke dat locaties. iedereen, we hebben ook in de uitnodiging gezegd aan alle sportverenigingen, iedereen mag broertjes, zusjes, opas, oma's. Vrienden.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 Ja, dat kunnen we wel doen. Maar zo dat gaat het wel. Maar ja. dat komt wel goed. Leuk. Is er nog wat speciaals te verwachten op die uh, woensdagavond? Ja. ja, ja, ja. We hebben uh, een aantal. We, hebben wat we doen wat dingen anders dan de voorgaande jaren. Is er een echt mooi programma? D D het is een nog mooier programma. Okay. <laughs> ja, uh, ik heb dat hebben... gezien op de Raadhuis, maar dat was erg. erg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 Uh, er zeg maar zijn nog een paar gasten zeg maar, die komen helpen bij het uitreiken. Ja. En we hebben wel weer Glenn Koper als bekende ja. judoka ja, ja, en als ja. bekende ja. persoon in, ja, ja, ja, ja, in het algemeen. <laughs> uh, die, zouden... de hele, die de hele avond aan elkaar praten. Nou, dat zijn wel de voorbeelden voor de, voor de jonge sporters ja. toch? Ja. ja, dat vinden we heel leuk. De helden, ja. De helden, ja. ja. Goed, aanstaande woensdag om half zes is de uh, sportkampioenen uh, helden...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 Nee, over dat, deze... Dat gaat over Ariloos en dat die boekpresentatie ja. is volgens mij 1 of 3 november. Maar daar komen we nog terug. week. Ja. Uh, Coast Wild, de hele maand oktober diverse activiteiten, publieksavond, sterrenwacht, wildwaterraften,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 20 oktober ook Bimmerworld op het circuit Zandvoort. Het is 20 oktober hartstikke druk, want we hebben net met Peter Tromp ook gehad over de ja. Classic Concert. En dat begint om drie uur middags entree 5 euro en om half drie is de zaal open. Ja, en 24 oktober is er een sport in stuif, samenwerking en groepsspelen En dat is in de Korvers Sporthal van 1 tot 3 uur. Ruim besproken is het Open Kampioenschap Garnalenpeller bij Talassa. Dat begint om 4 uur en dat is volgende week zaterdag. Ja.